9 uur. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De autofabrikanten Fiat, Chrysler en PSA gaan fuseren. Ze hebben erover vannacht een akkoord bereikt. Het Franse PSA is de bouwer van onder meer Peugeot, Citroën en Opel. Met de fusie willen de fabrikanten kosten besparen en samenwerken aan elektrische auto's. Op dat gebied lopen ze achter bij andere autobouwers. PSA en Fiat Chrysler produceren jaarlijks bijna 9 miljoen auto's. Alleen Toyota en Volkswagen zijn groter. Toezichthouders en aandeelhouders moeten nog wel akkoord gaan met de fusie. Elke gemeente moet een loket hebben waar burgers met vragen terecht kunnen. Dat zegt de nationale ombudsman. Volgens hem vinden steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld. Met zo'n hoop loket kunnen gemeenten burgers op weg helpen bij allerlei zaken. Ook als het niet direct met de gemeente te maken heeft. Op de Filipijnen zijn zeker vijf doden gevallen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 6,5. Het epicentrum lag iets ten westen van de stad Davao op het eiland Mindanao. Dinsdag was er ook al een aardbeving, die was iets zwaarder. Daarbij vielen zeven doden en raakten meer dan honderd mensen gewond. In Pakistan zijn bij een brand in een trein zeker 65 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De meeste mensen kwamen om toen ze in paniek van de rijdende trein sprongen.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 Het weer, het wordt snel warm, de zon schijnt volop. In de loop van de middag komt er vanuit het zuiden wel meer hoge bewolking het land binnen. Maar het blijft droog, het wordt een graad of 9. Morgen bewolkt af en toe regen, dan 8 tot 13 graden. En het weekend wordt wisselvallig en zacht met 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de ANWB. De files lossen vanochtend maar moeizaam op. Veel vertraging heb je nog op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. ...tussen Breukelen en Utrecht, 9 kilometer. Heeft ook te maken met een kapotte vrachtwagen, vertraging zo'n 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude... ...13 kilometer, met een half uur oponthoud. De N197 van Heemskerk naar Beverwijk... ...voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer, maar wel 20 minuten vertraging. En op de N231...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 Zet in de morgen. Het geluid van Zandvoort 24 uur per dag. En je luistert natuurlijk ook al 24 uur per dag. En dat kan via de FM en via de AM. Oh nee, AM kan niet meer. Uh, maar wel uh, via Ziggo op kanaal 40. En via de app natuurlijk op je telefoon. Met je oortjes in. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. En uh, de laatste editie van het uh, Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen is gewonnen door een Volumdamer. Ja, ja, die Volumdamers die kennen wel. Uh, Gaan alle pijlen. Dat is wat. Eerlijk mooi. edig mooi. ZFM Zandvoort en niet Volendam dus. Maar Volendam is ook leuk hoor. Hier is Ed Sheeran nog een keer. Daar met Camilla.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 I'm in, push up on me and sweat darling So I'm gonna put a time in I won't stop until the angels you sing Jump in that water, be free Come south of the bottom Naast het water. Prachtige plaats van Ed Sheeran. Samen met Camilla. Goedemorgen ZFM. En uh, morgen is het uh, weer lichtjesavond. Op de algemene begraafplaats Noorderduin. Van zeven tot uh, half negen is iedereen welkom. En je kan er een kaartje branden. Voor degene die je lief hebt en die er ligt. Hier is Earth, Wind Fire. Bij ZFM in de morgen. Het geluid van zonvoet. En hou hem erop, hè. de hele dag op ZFM. Een plaat als je in de auto zit, dan kan je heel hard meezingen, dan kan je lekker vals zingen, oh heerlijk, heerlijk. Earth, wind and fire. wij zetten hem de beste muziek in de morgen, de beste muziek van uh, de dag. Nou nog een keer, omhoog, omhoog. Kom, je kan het, je kan het. Ja, kom maar Ja, ik vind het knap hoor. Zie Ja? Geroeg, man. Mm. Dank je. Bij ZFM in de morgen. Dat zeg ik. Ietsje meer rustig in. Hier is Chicago. En zeg het zelf maar. Tera dat is de zanger. En Chicago is de groep waar hij in zat. En een van hun grootste hits was dit... If You Leave Me Now. Prachtig, prachtig. Maar is zo gevoelig. En dat allemaal bij ZFM. Het geluid van zandvoort, 24 uur per dag. Jouw verhaal. En de Dutch Grand Prix, de organisatie van de Grand Prix... krijgt nog een rechtszaak aan de broek. De groep inwoners van... Nabij gelegen Overveen heeft juridische stappen aangekondigd. Waarom moet het nou? Ik vind het allemaal zo zonde. Zonde van het geld, zonde van de energie. Het is toch leuk dat er een Grand Prix komt in Zonnebord? Daar moet je toch trots op zijn? Ook als Overveener. Ik begrijp het allemaal niet. Alleen omdat er wat meer treinen komen. Het leven is hard. Het leven is hard. Hier is Basten over Overveen gesproken. And Amanda, Boston, uh, Boston. And Amanda. I keep fighting voices in my mind and say I'm not. Ja. Ik. I Believe. Bekend geworden met uh, American Idol. Komt uit uh, Lafayette. In de Amerikaanse staat Louisiana. En dit was I Believe. En dit was een heel leuk producteur. Van de zomer een hit geweest. I Believe. En dit is een tijdje geleden een hit geweest. Dit is Frank Boeien. Ken je hem nog? Nijmegen. Kronenburgpark. Park. Ik weet niet wat jou zo heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. Niet door dat zo belangrijk voor je was De woorden die bij jou die erop op bevindt. Frank en Kronenburg Park. niet te moeten doen. Nou, dat doen we dan niet meer. Excuus. Deze ken je ook nog wel Hebben uh, zeventiger jaren, denk ik. ik Gaat zo over voor je opzoeken. Hier is Cindy Loper. Sandy Lopa. Sandy We kennen haar nog van Girls Just Wanna Have Fun. Een top 3 hit. Een time After Time. Een top 5 hit. En True Colors kwam niet hoger dan 7. Nou, is niet slecht. slecht. En ze kwam uit Amerika. De Amerikaanse zangeres en actrice. heeft zelfs een ster op de Hollywood Walk of Fame. I go. van uh, Nieuws. En Kai Wouw is daar. is de naam van de Noorse DJ en Remixer. Keire. Geuvel. Dali. En wel geboren in Singapore. In 1991. Goedemorgen. ZFM, het geluid van Zandvoort. Maar dat is je al. Hou hem de hele dag lekker op uh, ZFM. Zowel in de auto. Als je Carplay hebt. Als je Bluetooth hebt, kan je streamen, dan kan je de, de, de app streamen. Dat is hartstikke leuk hoor. En dan kan je lekker, uh, lekker uh, blijven luisteren naar ZFM. Goedemorgen, het is zes over half negen, ja, uh, half tien. Een tijd vliegt als je lol hebt. Hier is Armin van Buren. I'm what I was searching for I swear you Oh, ze maakten ze je hits. Dat is niet normaal. in van Buren. Dit jaar heeft hij er al 1, 2, 3, 4, 5, 6 hits gehad. Een paar noteringen. Maar ook een nummer 1 is met hoe het danst. Met uh, Marco Bossato en uh, Devine Michel. En dit is uh, Something Real. 126 26 voor 10 weken lang. Met Avian Grains en Jordan Shaw. Goeie plaat hoor. Goeie plaat. En we fluiten weer even mee. Muziekkeus is vandaag van, uh, van onze goede vriend. Die luistert naar Loogman bij ZFM. Goede vriend Cor Draaier. En dat doet hij goed, die Kor. Allemaal gezellige, leuke, mooie nummers. Waar we allemaal zo van houden. En zo ook deze. Hier is Abba. En Waterloo. Die met dit nummer, Waterloo. En dat was de start van een bizarre carrière. Van Abba uit Zweden. Uit Zweden! En ze zagen er ook heel kittig uit op dit. Op dat podium in Den Haag. Rupert Holmes bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En jij luistert toch ook bijna om kwart voor tien? Hier is hem... Rupert, yay. Over by the window There's a pack of cigarettes Not my brand You understand Sometimes the girl. Just a friend And I'll say Oh, I'm not blind To him Hier die je vaak niet meer hoort. Op de normale radio hoor je hier wel. Bij ZFM het geluid van Zandvoort en uh, ja dat is leuk. En uh, ik kijk even op de activiteitenladder. 5 november is het een digitaal spreekuur. En dan kun je met vragen over je pc, je laptop, je tablet, je iPad of je smartphone. Kun je vanaf 10 uur bij uh, de blauwe tram de blauwe team? Ja, nee, locatie pluspunt. Van 10 tot 12. Dus dinsdag 5 november als je digitale vragen hebt. Ga dan even naar locatie pluspunt. Flemingstraat 55 in Zandvoort. Hier is Mariah Carey. Het was vals gezongen, maar hier zong ze niet vals, hoor. Mariah Carey. En Al oud nummer van de Jacksons. Met Michael Jackson. En toen dacht ze, dat kan ik ook. Dat kan ik ook. 6.9. ZFM. Ze had gelijk. Zat gelijk. Hey, wie hier. Snap je hem? Snap. En Willem is een danser. Terwijl Rhythm is a dancer. Op ze Duits of Engels. Wat is het ook weer? Tuurlijk! Goedemorgen Tien voor tien. Bij ZFM. 24 uur per dag. De mooiste muziek. Het heette het bandje. En Rhythm is a Dancer heet het diepje. 3 minuut 38 lang feest op de radio. En dit weekend is het weer uh, Grand Prix geblazen. En ditmaal in de United States of America. Het begint om tien uh, over acht. En een uur eerder uh, de voorbeschouwing.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 to Living the mid and that you'll stay away. Uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride, a family pride. You know that faith is your foundation. Oh, no, With no, a whole lot no. of love and a warm conversation, but don't forget, get don't forget to play. Make a new strong where you belong. Gehecht in deze in deze plaats van Paul Young, Love of the Common People. Zet even, het is bijna tien uur. Ik krijg dan een klein stukje. Hair Chapin en I am the Morning DJ. Nou, dat klopt. Zet even. Altijd gezellig, altijd leuk. Geniet ervan van deze dag. Het wordt een mooie dag. Doe wel even je jas aan, want het wordt koud. Hello.